De Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter... werden vorige week zondag aangevallen met een zenuwgas. Ze liggen allebei in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun situatie is stabiel. De Rotterdamse politie heeft een hennepkwekerij ontmanteld. In een bedrijfspand in de wijk Schiebroek... waren 14 mensen, met hennep, waren 14 mensen hennep aan het knippen... onder wie twee mannen uit Den Haag en tien Bulgaarse vrouwen. Ze zijn allemaal aangehouden. In de kwekerij lag ruim 122 kilo henneptoppen... die klaar waren gemaakt voor verkoop. Omwonenden in Rotterdam Schiebroek hadden de politie gewaarschuwd... omdat ze een sterke wietlucht roken. In het Vondelpark in Amsterdam was gisteravond de ontknoping... van het tv-programma Wie is de Mol? Daar bleek dat tv-maker Jan Versteeg de Mol was. Winnaar van het spelprogramma is zanger Ruben Heijn. Hij won bijna 18.000 euro... De derde finalist, modeontwerpster Ulche Gülsson, bleef met lege handen achter. Het weer op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de nacht trekken vooral over de westelijke helft van het land flinke buien over. Lokaal is daarbij ook onweer mogelijk. Smiddags is het vaker droog. Het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Wouter Bouwman. Welkom terug bij de wereld van BNNVARA. We zitten midden in een reis om de wereld via de radio. In het eerste uur kwamen we nog langs Bolivia, Oeganda en Italië. Maar straks tot drie uur reis ik nog naar Amerika en Dubai... We gaan het uh, nog hebben over onder andere geschiedenis, criminelen en vegetariërs. Maar dat is allemaal straks. Nu stel ik je eerst even voor aan mijn correspondenten van dit tweede uur. Martin, jij bent uh, uh, in Dubai, tenminste, dat hoop ik op dit moment. Normaal gesproken wel als ik je bel. Maar we gaan het even niet over Dubai hebben, maar over het buurland saoedi arabië Vertel. Ja, goedendacht uh, Wouter. en uh, Luister. Dat klopt. Um, interessant nieuws uit, uh, uit Saudi. Het uh, ja, ligt natuurlijk echt hier, hier om de hoek. Want een aantal mensen weten dat het verbod voor vrouwen die achter het stuur zitten is opgeheven. Dus vrouwen waren eigenlijk nooit toegestaan om te rijden in Saudi-Arabië. Dat is recentelijk opgeheven. En de rijlessen zijn begonnen. Dus er zijn uh, duizenden vrouwen in Saudi-Arabië die allemaal begonnen zijn met rijlessen. Hoe vreemd het ook klinkt. Ja. En uh, dat heeft een enorme boost gegeven. Dus je ziet overal nu vrouwen uh, uh, ja, hun, uh, hun uh, halen als daar. Maar, maar ja, wat betekent dat voor de weg? Hoe ziet dat eruit? Uh, allemaal lesauto's met, met dames erin op dit moment? Sorry, ik zag het al even ja, voor, ja. eigenlijk. Is, nou, ja, ja, eigenlijk wel. Er zijn uh, een, een, een hoop internationale rijscholen zijn er ook op ingesprongen. En wat je ook ziet is dat het, het effect uh, een beetje een sneeuwbal-effect, want het zijn niet alleen rijscholen zelf, Het zijn ook uh, instituties die... ...rijscholen uh, leren om hoe ze vrouwen moeten leren rijden. Er is natuurlijk verschil tussen vrouwen en mannen soms. Um, maar het is ook zo dat uh, ja, je ziet vrouwen nou ook naar winkels gaan... Um, ...auto's uh, willen ze kopen, et cetera. Dus het is een enorme omslag en het is een hartstikke goede omslag ook. Ja. Maar precies wat je zegt, ja, je, ziet, je, ziet in één keer, je ziet in één keer vrouwenlessen. Ja, wat, dat lijkt me wel bijzonder. Maar en en hoe, hoeveel duizenden zijn er nu tegelijk begonnen? Ja, een paar, een paar duizend wel. Is, er zijn niet exacte statistieken bekend. Maar er zijn, er zijn veel commentaren in de media geweest... van ook buitenlandse instituties die eraan meewerken. En die zijn allemaal uiteraard uh, ongelooflijk positief. Ja, dat hoop ik. Maar wat je nu natuurlijk wel krijgt, Martin... is dat als er uh, nu een kleine stijging is van het aantal ongelukken... ja, dan uh, gaan ze weer zeuren, of niet? Ja, dan, gaat het, dan krijg je dat natuurlijk en Nou, ik moet zeggen... Het is behoorlijk onveilig om, om te rijden in Saudi, uh, sowieso in de hele golfregio. Dus ik, ik, ik denk dat het, mocht er iets gebeuren, dat het niet echt gaat opvallen. Maar wat je ook heel erg ziet, is dat er komen heel veel mensen uit saudi arabië die komen in de weekend, in de weekend naar Dubai, uh, mm -hmm. naar Abu Dhabi. Puur omdat het hier gewoon net iets liberaler is. Dus het zou uh, hartstikke goed zijn en leuk om een keer hier een Saudi-auto uh, te zien... Die ja. je heel vaak ziet, maar dan wel achter het stuur. Dus ik ben benieuwd. Ik, ik maak een foto als, uh, ja. als het zo is. Dat zou hartstikke leuk zijn. Zet ik hem op de Facebook-pagina. Ja, ik heb een keer op uh, uh, Bali gefietst. En daar waren ook uh, twee Saoedische dames bij. Maar die, die mogen niet fietsen, mochten niet fietsen dan ook. Dus die konden eigenlijk helemaal niet fietsen. Dat was ook levensgevaarlijk. Gingen we door allemaal rijstvelden. En die ze hebben, geloof ik, in elk rijstveld gelegen wat we, uh, waar we langskwamen. Maar goed, hoe zit, dat in Dubai? hoe zit dat in Dubai? Mochten de vrouwen daar wel rijden? Nee, voor, nee, voor zover ik weet het niet. Want het is, uh, ja, ze hebben immers geen rijbewijs. Dus ik denk dat ze misschien, misschien in de woestijn, weet je wel, in, in dingen als, als buggies, et cetera. Ja, daar mag het absoluut wel. Het is echt dingen waar je niet strikt genomen een, een rijbewijs voor nodig hebt. Daar, daar hebben ze ongetwijfeld wel gereden. Maar op de weg, ja, ik heb er nooit een, inderdaad een, een ouder uit, zo die ruimte gezien. Een vrouw ja, ja, dat is dus echt, een, uh, nou ja, echt iets bijzonders. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wanneer je de eerste ziet. En ik denk dat je hem ook gaat, gaat onthouden: hé, hey, okay, daar gaat een vrouw. Ja, hartstikke goed. Ja, ja, zeker. Laat dat in ieder geval de conclusie zijn van dit gedeelte. We gaan het straks over nog een heleboel hebben. Onder andere de week zonder vlees in, uh, in de Emiraten. Maar eerst ga ik nog even naar, naar Raymond in uh, Amerika. Raymond, waar hielden de Amerikanen zich mee bezig deze week? Mochten de vrouwen daar wel nou, aan het, rijden, trouwens? Um, ja, ze zou eigenlijk niet moeten. maar. <laughs> uh, dat jij het um, Ja, nee, ik mag het zeggen. Um, nee, maar nee, uh, het, is een, het is een heftig televisieweekje geweest uh, de afgelopen week. Ja. En, en het is nog steeds niet afgelopen. Um, het is, uh, eerst zondag waren, waren de Oscars. Oh, ja. En uh, ja, en uiteindelijk... Ja, er waren wat speeches van dat vrouwen ook gelijke rechten moeten hebben. En iedereen is fantastisch. En, nee. het, was, het was een beetje flauw. Het was niet uh, het spektakel waar we op zaten te wachten. Wat Ik was denk, het spektakel? Ja, het spektakel was uiteindelijk dat de Oscar van de um, winnares van... wat is het, de actrice, beste actrice... Mm -hmm. uh, dat die gestolen werd door een partycrasher. Oh. Dat die uh, een, van, ja, een, een of andere manier, die ook, uh, ik, ik heb hem eens opgezocht... ook naam wil maken in, uh, in Hollywood, maar ja... ja het is handig iedereen in Hollywood handig om... Ja, maar goed, uh, nee, die had hem gestolen en die is dus ook aangehouden. En uh, nou, nou is er de discussie aan de gang van... Is een Os wat is een Oscar waard? Uh, is het heel veel geld waard? Mm -hmm. Of is het niks waard? Want uiteindelijk als winnaar mag je de Oscar niet verkopen. Nee. Dan je, je tekent een contract dat je maar voor 1 dollar mag terugverkopen aan de Oscar-organisatie. Dus is die nou maar 1 dollar waard? Of is die heel veel geld waard? Oeh. Ja, dat is een ja, dus dat, dus dat is net als is... Als je het ziet, ja, kan nee, je ook niet meer. Nee, het is me net dat de gek ervoor geeft. Ja, ja, ja, precies. Nou, goed. Oscars viel tegen. Ja. Uh, is wat ja, gebeurd. Ja, nee, dat viel Ook, dus tegen. De eerste deel van nou, de, de, de... de TV-week. Ja. ja, en toen maandag en dinsdag uh, uh, hebben wij als Nederlanders ons niet echt in een goed daglicht gezet. Want uh, onze mede-Nederlander Arie Luijendijk junior, ja. uh, zoon Goeie van naam. de bekende... Um, van de bekende autocoureur, die deed mee aan The Bachelor. En hij heeft heel Amerika boos gemaakt, want... Um, hij ja, maar, had eerst even Raymond, wat, wat is The Bachelor ook alweer? Oh, The Bachelor is zo'n datingprogramma dat waar één vrijgezel uh, 25 vrouwen heeft... Uh, waarmee hij gaat daten so. en uiteindelijk moet hij er één kiezen. Het, is wie, wie, ah? ik, je hebt het In Nederland heb je het volgens mij ook op tv ja. tegenwoordig. Duidelijk, oké. Okay. Ja, dat was ja. Arie dus. Nou, ja, goed. En toen? Nou, en Arie heeft dus gekozen voor Becca. Uh, en iedereen helemaal blij. Maar uiteindelijk, toen was hij dus. Uh, ja, in de tussentijd dat het uitgezonden wordt. Uh, en dat het afgelopen is met opnames. Uh, dus, zien ze elkaar dus een beetje. En toen had Arie zoiets van: Ja, ik vind er eigenlijk toch niks. Ik vind eigenlijk die anderen toch leuker. Ach. En toen heeft hij dus een cameraploegje geregeld. En toen zijn ze dus naar zo'n. Uh, dus ze zien elkaar dan in het weekend een beetje. Naar zo'n weekend-gathering uh, uh, zijn ze uh, gegaan. Mm -hmm. En daar heeft hij dus uh, onder het oog van uh, iedereen die het wilde zien. Uh, want de camera's waren erbij, heeft hij uitgemaakt met haar. En is hij dus teruggegaan naar de nummer twee van de, ja, van de uitzending. En uh, ja, heel Amerika is boos en uh, Ari is een lul, zeggen ze allemaal. Oh god. Nou, Nederlanders uh, staan er weer lekker op daar in, uh, in Amerika. Bedankt, uh, Ari. Um, en ja, ja en er is nog meer. Er komt nog een slot aan deze tv. -week. Ja, precies. En dat is misschien wel het grootste spektakel van de hele week. Um, in 2007 heeft O.J. Simpson een boek uitgegeven uh, If I Done It. Um, waarin hij uh, hypothetisch beschrijft wat er gebeurd zou kunnen zijn... met de, de, in de, met de moord op zijn vrouw uh, Nicole, ja. uh, wat hij gewoon gedaan heeft. Uh, maar als hij het gedaan zou hebben... hij is vrijgesproken uiteindelijk, omdat hij hele goede advocaten had... en een slecht onderzoek was er... Uh Um, wat is er dan vooraf gegaan? Ja. En uiteindelijk heeft hij dus een boek geschreven. Hij wil toch nog geld verdienen, um, maar de wat is het, de, de overlevende van de, de van Ron Goldman, het vriendinnetje van zijn exvrouw, het vriendje van zijn exvrouw, die hebben dat altijd tegengehouden. En nu na tien jaar komt niet het boek uit, maar het interview wat bij het boek hoorde, waarin O.J. Simpson dus gaat vertellen um, hoe het gegaan zou zijn als hij zijn vrouw vermoord zou hebben. Ja, wat wat dus het zo natuurlijk is. allemaal hypothetisch is. <laughs> ja. ja, iedereen. Ja, <laughs> dat is een mooi verhaal. Maar het is, we gaan dus zondagavond gaan we met z'n allen een bekentenis van OJ Simpson zitten kijken. Wauw, wauw. Dus uh, zondagavond ja. is, is gewoon een Superbowl-achtig uh, kijkcijferkanon OJ Simpson ja waarschijnlijk wel ja ja het is uh, de, de, de nabestaanden hebben nu toestemming gegeven want ze willen eigenlijk laten zien aan de wereld wat een uh, eikel het eigenlijk is want hij is natuurlijk vrij tegenwoordig mm -hmm. en ja hij doet heel veel handtekeningen acties en dat hij verdient toch nog geld aan zijn populariteit en ja wie wilde nou niet een foto met O.J. Simpson ik wil wilde lachen dat is een goed maar, ja, maar goed, de nabestaanden vinden het dus minder dat hij daar geld aan verdient. En die willen op deze manier toch een, uh, ja, ik denk iets van een tegenaanval uh, inluiden. Ja, precies. Nou ja, een, een mooie tv-week daar in Amerika. Dat verbaast me dan weer niks. We gaan het straks hebben over oplichting, onder andere in Amerika. Maar eerst even muziek. En uh, ja, dat is uh, deze... Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, will be away? Just another play for today. Over Voor de zoveelste keer zijn ze met ruzie uit elkaar... maar toch was dit gold. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. De Week van de Klassieken. Daar kijk ik rijk halsend naar uit. En om het overzichtelijk te houden... duurt deze week maar liefst tien dagen. Kijk. Nou, tijdens die week zijn er lezingen, kinderactiviteiten... en gratis musea te bezoeken. Maar het hoogtepunt van deze Week van de Klassieken... is toch wel de grote Ken je Klassiekers quiz... Nou, zelf vind ik bijvoorbeeld Rome een mooie klassieke stad, maar cabaretier Thijs van Meeberg is daar niet mee eens. Oh man, vol zus! Trappen zo! Kijk je dat! Er zijn mensen die zeggen over Rome, <coughs> Rome is een stad met veel historie. Nee, Rome is een stad waar te veel mensen wonen die niks kunnen weggooien. Dat is Rome! Dat is alles! Dat is alles. Stel nou, Jolanda, stel nou, alle dingen die jij ooit in je hele leven hebt gemaakt. Alles, alles, alles. Dus van je allereerste kindertekening tot die eiwarmer die je gisteren gepunkt hebt. Gewoon alles! Alles, alles. Daar heb je allemaal netjes in dozen op zolder bewaard. En jij besluit op een dag, dan ga ik je in de achtertuin zetten. En jij pleurt dan gewoon zo her en der. In de achtertuin doe je de poort open en roep je op straat: Ik heb een achtertuin met veel historie. Nee, Orlanden, dat is niet zo. En daar moet je mee ophouden, want dat is een achtertuin met clubzooi. En dat in je achtertuin een Coda 6 euro kost, weten we allemaal één ding zeker. En dat het dan weer Rome zijn. Nou, nou, nou, nou, Thijsie, rustig aan. Wat moeten wij, Nederlanders, weten om Dubai en Amerika beter te begrijpen? Welke gebeurtenissen in het verleden zijn vormend geweest voor die landen en welke pers personen waren belangrijk in die tijd? Dat ga ik vragen aan mijn correspondenten. En ik begin bij Dubai en dan ook bij Martin. Uh, Martin, we weten natuurlijk nou ja, een heleboel niet van de geschiedenis van, van Dubai. Wat zouden we echt moeten weten? Ja, als het is een, een korte geschiedenis. Want het land bestaat in de huidige vorm eigenlijk pas sinds, sinds de jaren 70, 1971. Dus in, in de huidige vorm is er, is er nog niet zo verschrikkelijk opgewas, bijvoorbeeld in Rome. Maar wat heel belangrijk is om te weten, denk ik, is dat... Uh, in dit jaar, eigenlijk 2018, is, uh, is uitgeroepen tot het jaar van Zayed. En, en daarmee wordt eigenlijk bedoeld uh, Sheikh Zayed. Dat is de, de oprichter of de, of de founding father van de Emiraten. En dat is dus denk ik echt wel een van de klassieken die, die iedereen hier kent. En uh, die er dus ook gewoon, ze hebben er een heel jaar voor uitgericht om, uh, om, dat eigenlijk, om hem eigenlijk te herdenken. En de reden waarom dat dit jaar is, is precies 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ah, oh, dus inmiddels wel overleden ook. Hij is inmiddels overleden. Ja, hij is eigenlijk ontzettend lang president geweest van de Emiraten. Dat werkt hier als volgt. Uh, je hebt dus zeven Emiraten. En dan Abu Dhabi, het grootste Emiraat. Die levert als het ware de, de president van het land. Mm -hmm. En dan de Sheikh van Abu Dhabi. En Dubai die, um, heeft de Sheikh van Abu Dhabi. Die is namelijk zeggen de vice uh, uh, president van het land. Um, en hij is dus uh, vanuit Abu Dhabi, van de Yas uh, uh, stam en eigenlijk vanaf 1971 tot met 2004 is hij dus president geweest. Dus het is eigenlijk de, ja, de, euh, de, eerste, de eerste ruim 30 jaar dat hij, uh, dat hij hier was. En in die 30 jaar is er een gigantische transformatie... natuurlijk plaatsgevonden van de Emiraten. Van in eerste instantie een beetje een, een slapend vissersdorpje... waar wat parelhandel en wat goudhandel was... Ja. Ja, tot, tot de huidige vorm. Hè. Met, met, met al zijn, zijn wolkenkrabbers, metropool en, en luxe. Ja. En als het technische ontwikkeling... hoe wordt er gekeken door de, door de, door de inwoners... naar, naar deze Sjeik? Sjeik, zaak. Ja eigenlijk, ja, eigenlijk alleen maar goed... en alleen maar superlatieve. Um, nou is het natuurlijk ook zo dat... Ja, kritiek hoor je hier eigenlijk niet op leiders. Nee. Um, dus, maar men vond hem over het algemeen... ook een, een, echt een inspirerende leider. En wat hij heel goed kon is... hij ging heel vaak bij mensen op bezoek. Of ze nou in, in kleine hutjes destijds woonden... Of, of in huizen, of noem het maar op. Hij ging altijd bij ze langs. En hij ging echt proberen te begrijpen hoe die mensen woonden... Mm -hmm. wat dingen waren die ze misten, wat ze graag hadden willen zien. En op een gegeven moment kwam er natuurlijk een, een onvoorstelbaar hoeveelheid geld tevoorschijn. En Dan ging dus, voordat hij dus geld ging uitgeven... ging hij eerst een beetje testen bij de mensen. Gaan, nou, is dit iets wat we zouden moeten doen? Of is dit iets wat, hè, wat, wat niet alleen het eerste jaar leuk is, maar ook wel. Um, dus hij was behoorlijk bescheiden. Uh, hij wilde echt leren wat er speelde in, uh, bij de mensen in zijn land... Dus dat is een van de dingen die, waar hij bekend om staat. Maar iets anders, wat denk ik ook heel actueel is... met uh, ja, internationale vrouwendag die we net hebben gehad... is hij was ongelooflijk uh, tolerant en liberaal op het gebied van vrouwenrechten. Hij heeft heel vaak gezegd van... luister, vrouwen maken de helft uh, van de samenleving uit. Dus waarom zou je ze tekort doen, op wat voor manier dan ook? En uh, dat waren niet alleen woorden... maar hij heeft ook echt, gepu echt gepusht om vrouwen binnen het onderwijs en binnen werk... Uh, meer te laten deelnemen. En dat zie je eigenlijk op dit moment ook, ook nu terug... Hè, met een van de hoogste vrouw, vrouwelijke participaties in, uh, in werk en oh ja. parlement. Oh, wow. ja, wauw. Wat maar, maar Martin, je, je zei het net zelf al een beetje... je bent heel positief over hem. Is dat nou gewoon geslaagde propaganda of is dat wat anders? Nou ja, ik, ik, ik, zou, ik zou die niet propaganda willen noemen... maar het is zo dat je, uh, je ziet in het land eigenlijk niks anders... En, en dat kun je, ja, je kunt het, op, je kunt het op heel verschillende dingen noemen. Maar het is gewoon heel moeilijk om um, als je, stel dat je echt diepgaande onderzoek wilt doen, is het heel moeilijk om heel verschillende databonnen, heel verschillende dingen te vinden. Mm. Dus het is met name ook, en ik denk ook, kijk, als je, als je, als je 2018 de, de year of zaai het uitroept. En dat zie je overigens overal. Hè? Dus je komt, je komt als toerist kom je. Nu binnen op het vliegveld, dan zie je het al. Dus ik denk uiteraard ook wel dat ja, dat iets negatiefs vinden heel moeilijk is. Hè? Want dat, dat, dat is natuurlijk voor, voor hun toerisme ook heel lastig. Ja. Omdat, uh, als het dus echt een groot schandaal uh, hypothetisch zou zijn, ja, dan dat is het natuurlijk ook heel lastig om, om, om, om het echt. Uh, een jaar lang uh, uh, zo zo te hebben. Ja, precies. Je had het net over vrouwenrechten, vrouw, uh, de internationale dag van de vrouw. Dit is een belangrijk, belangrijke vrouw in uh, Dubai en zij klinkt zo. We have to be really united for shaping the future because if we don't, then we will be um, not only missing on the future, but I think we will not be strong enough to face the future. And I wish us all the success in doing so because um, our children. En their children are counting on us today. So the better, the wiser, and the better we work today, I think, uh, the better future they will have tomorrow. Ja, nou dat klinkt heel heel netjes. Dat klinkt heel chic. Wie was dit? Ja, we luisterden net uh, naar dokter al en uh, um, um, Amal al Kubaisi, amal is zijn voornaam, uh, geboren in 1969. En de reden waarom zij toch wel als klassieker zou kunnen worden aangemeld is dat zij was de eerste vrouw die verkozen werd in um, wat we hier noemen de Federal National Council, de FNC. Dat is, laten we zeggen, een, een, een raadgevend en een deels wetgevend instrument... die je hier in de overheid hebt. Kijk, het zijn natuurlijk Shikes. in principe zijn die niet alleen hersters... maar ze betrekken er wel een democratisch orgaan bij... en dat is die, die Federal National Council. En in 2007 was zij de eerste vrouw die daarin um, verkozen werd... Dus dat is een, was best wel een landmark. En daar bleef het niet bij, want in 2011 was de eerste, is ze vervolgens vicevoorzitter van die council geworden. En, en sinds 2015 is ze is president de voorzitter. Dus hij is eigenlijk de eerste, de eerste gekozen vrouw in, in het staatsbestel hier. En heeft vervolgens haar carrière gestaag doorgezet. Dus met recht ook een... Klassieker te noemen hier. Een inspirerende vrouw, Martin. We gaan het straks nog hebben over uh, oplichting in uh, de Emiraten in ieder geval. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even verder naar uh, Raymond in uh, Amerika. Raymond, ja, ik hoorde net Martin over de, de term uh, founding father zeggen. Dat is ook een gevleugelde term uit de Amerikaanse geschiedenis, toch? Ja, nee, absoluut. De um, founding fathers, dat zijn that, zeg maar de groep mensen die in 1767... Uh, 17, 76 de, de, de onafhankelijkheid hebben verklaard en de, de grondwet hebben aangenomen en geschreven en zeg maar het ontstaan van de de, de moderne Verenigde Staten hebben ingeluid. Ja, ja, dus heel belangrijk denk ik. Ja, nee, de, ja, nog steeds wel eigenlijk. Um, het waren er echt een heleboel. Ik, ik heb um, uitgevonden dat er waren gelijk 55 die allemaal meendeelnamen aan, um, uh, het? Aan, het, aan het schrijven van de Constitutie... of in ieder geval het, het ratificeren van de Constitutie als vertegenwoordigers van het 13 koloniën. Um, uiteindelijk waren er maar zeven die echt belangrijk zijn... waarvan de meest uh, bekende natuurlijk George Washington, uh, Thomas Jefferson... en eentje die eigenlijk nooit president is geworden of niets in politiek heeft gedaan... Um, uh, wat was ze nou ook weer? Oh ja, Benjamin Franklin. Huh? Um, die heeft ook nog de 100 dollar hier zo uh, op zijn naam staan. Huh? Maar goed, in ieder huh? geval... Um... Ja, nee goed. En de, deze mensen, ja, je, je ziet nog steeds dat de ideeën die zij op papier stelden, de, de, de manier waarop zij vrijheid van Engeland wilden, van toch het, het, klasse, het adellijke klassensysteem in, in, in Engeland, ja. uh, en, en een koning die niet gekozen was, wil, wilde zij, um, daar, daar wilden zij van af. En, en die basisprincipes, die zie je nog steeds. En, en de, een hoop dingen die uitgevocht worden in de Supreme Court komen allemaal weer terug op van, oké, okay, hoe staat dat in de grondwet... en hoe hebben de founding fathers uh, of de, de, ja, de lui die dat georganiseerd hebben... hoe hebben zij dat bedoeld en hoe moeten zij dat op uh, dit moment interpreteren? Ja, precies. Dus het begin van de American Dream. Dus, dus je kunt worden wat je wil zijn en, en je kan, uh, als je iets wil, dan, dan lukt het. Dat komt daar vandaan. Ja, ja, ja. ja. De, de, zij waren degene die vonden dat um, iedereen het dezelfde rechten had bij geboorte en dat iedereen dezelfde kansen zou moeten kunnen krijgen en, en zelf zijn leven zou moeten inrichten zonder dat iemand anders uh, daar wat over te zeggen zou hebben, zolang het maar binnen weet je, bepaalde wetten natuurlijk uh, uh, zijn. Um, maar, maar ja, nee, die, die vrijheden en die, die, dat idee dat de American Dream is... eigenlijk nog steeds komt van hun vandaan, ja. Een ander belangrijke gebeurtenis is de, de burgeroorlog. Um, waarom, waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, goed. Um, de, de burgeroorlog is heel belangrijk geweest omdat het... Um, toch ja, het, het, het, het, een hoop mensen denken dat het alleen maar op basis was van de, van de slavernij um, en die afschaffing daarvan. En dat is wel een heel belangrijk punt erin. Um, maar uiteindelijk, er was gewoon een tweespalt tussen het noorden en het zuiden in de VS. Um, het noorden was aan het industrialiseren en daar zat veel geld en dat soort dingen. En in het zuiden leefde men eigenlijk nog van het platteland en de hele economie was gebouwd op, op slavenarbeid. Um, alle leningen, als er iets misging in, in de natuur, uh, dan moest er geld geleend worden om weer nieuwe oogst te kunnen aanleggen. Ja, die werden... Gemaakt met het noorden. Dus er was altijd zo'n afhankelijkheid van het zuiden waar ze zich waar, waar, waar ze niet echt heel blij mee waren. En toen wilden het noorden ook nog eens de slaven af gaan pakken. Ja, uh, ja, dat, moet je niet dat doen, is he? dus. Uh, nou ja, het is dus zeg maar zeggen dat iemand werk moet doen en uh, dat ze geld kunnen lenen als het misgaat en oh ja, je belangrijkste werktas nemen we ook even af. Maar als het misgaat, kunnen ze steeds geld bij ons lenen. Mm. Ik, ik snap het idee erachter wel een beetje. Ja. Natuurlijk is slavernij helemaal fout en alles en uh, dat, dat hoort niet. Maar uh, werd gezien als gereedschap. Ja maar, ik, ja, maar ik kan zien dat in het zuiden dat er veel, ja, toch wel veel haat tegenover de Noorderlingen was. Omdat, omdat ze ja, hun eigen, de manier waarop zij wilden leven. Dat is die basis van die Founding Fathers weer. Dat konden zij niet doen, omdat het Noorden dat zeg maar wilde afschaffen. Ja. En ja, uh, of het nou goed of niet goed is. Uh, de, de, het is weer het de basisidee van, van de VS. Ja, precies. Nou, en, ja, goed. En, en dan en, ja. uh, uh, 11 september. Ja, dat is eigenlijk de derde toch wel. Er zijn een, natuurlijk een hele hoop verschillende um, punten in de Amerikaanse geschiedenis die belangrijk zijn voor de, voor de VS. Maar ik denk toch wel dat 9-11. Toch wel een heel belangrijk, uh, een van de meest belangrijke is. Het is alweer 17 jaar geleden en dat is toch best wel lang. Uh, er zijn echt kinderen, tenminste, kinderen die 17 zijn, die niet een tijd weten van voor 9-11 bijvoorbeeld. Dat is, zo moet je dat een beetje zien. En um, het was echt een, een eye-opener voor, voor mensen in de VS. Want ze, voor het eerst uh, werden ze a op hun eigen land aangevallen en. Um, ja, was er toch een, een, een teken zo van, hé, hey, niet, niet iedereen vindt die American Dream zo fantastisch. Ja. Uh, we, we, we dachten echt van, weet je, we hebben de, de, de vijand. Het communisme is verslagen. Uh, uh, iedereen is blij, iedereen is democratisch. En dan opeens gebeurt er dit. En dat, dat zagen ze dus ook echt gewoon niet aankomen. Nee, de, apart toch dat dat zo'n grote schok was voor ze? Ehm... Um... Ik denk voor de rest van de wereld wel. Ik denk voor Amerikanen is het, is het niet apart dat het zo'n grote schok was. Uh, Amerikanen waren echt van overtuigd, zijn er eigenlijk nog steeds van overtuigd... dat toch wel hun land het beste land is... en dat de manier waarop zij leven eigenlijk iedereen zo wel, weet je, gelukkig zou moeten kunnen worden, omdat, weet je, iedereen heeft het recht op vrijheid en op, op, op, het, op het nastreven van geluk en, en weer die founding fathers. Dus waarom zou dat niet goed zijn? Ja. En, en ze stonden er echt raar van te kijken dat ja, dat er dus echt groeperingen zijn die, die zoiets hebben van, ja, maar zo willen wij niet onze samenleving indelen. Ja. Um, ik, ja, ik weet niet, ik, ik kan me niks bij voorstellen, want ik ben ook blij met dat ik zelf kan zoeken naar het geluk wat ik wil, maar ja, uh, blijkbaar zijn er uh, groepen die dat niet zo zien. Nou, inderdaad, dat blijkt zeker. Ja. En welke invloed heeft uh, die aanslag, hebben die aanslagen, uh, hebben, uh, nog steeds op het uh, dagelijks leven in Amerika? Nee, jij vliegt er wel eens, neem ik aan. Ja, wel eens, maar no nog nooit naar Amerika. Maar nee, nou, je hoeft niet je naar Amerika van. te vliegen om uh, te merken dat je meer gecheckt wordt tegenwoordig, natuurlijk. Ja. Um, een, hoop, een hoop van de controles op de luchthavens, eigenlijk over de hele wereld, zijn doordat de Amerikanen dat ze zo willen. En, en ze hebben nog steeds wel een belangrijke poot in, in, in, het, in het vliegverkeer. Uh, dus dat, dat is wel hetgene wat je het meeste ziet. Uh, het zijn kleine dingetjes ook, zoals bijvoorbeeld het uh, Department of Homeland Security is opgericht na 9-11, omdat George Bush kwam erachter dat de FBI en de CIA en de, de NSA die waren allemaal niet met elkaar aan het praten. <laughs> en dat was toch wel een probleem. Dus toen hebben ze, zijn ze allemaal onder één uh, hoedje gaan vallen. En dat is het Department of Homeland Security. Um, een heel belangrijk onderdeel van de Amerikaanse, um, wat is het, politieke macht. En ja, als er dus dingen geregeld worden door Homeland Security, dan, dan is dat toch zo'n beetje een nasmaak van, oh ja, dat, dat was daarvoor. Um, ja, dat is toch minder. Ja, ja absoluut. Raymond, we gaan het straks hebben over vegetarisch eten in Amerika. Ik ben heel benieuwd of ze dat ja. eigenlijk wel doen. Maar eerst even naar echte uh, zaterdagnachtmuziek. Disco op de zaterdagnacht. Dit was Rilan en de Bombardiers met One A Dance. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. De Nationale Week zonder Vlees. We hadden het er vorig uur ook al over. Die is bedoeld om aandacht te vragen voor vegetarisch eten.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 Ja, zo'n actie, week zonder vlees, zou dat in het buitenland ook kunnen voorkomen? En wordt daar veel vegetarisch gegeten? Ik ga het vragen en dan begin ik bij Martin in Dubai. Martin, is Dubai een land waar normaal gesproken veel vlees wordt gegeten? Ja, absoluut. Ja, ik denk ook niet dat we een, een soort equivalent van de week zonder vlees hier hebben. Want van oorsprong ja, vliegen de shawarma's, de kebabs en de kipspiezen hier wel om de oren. Dus dat is echt wel een, <lacht> een beetje de keuken. Van het Midden-Oosten, zeker. Nou, dat is een gezellige keuken. Dat klinkt als uh, wat je hier eet na het uitgaan. Oh, nou, Martin uh, vond dat. Geen... Martin? Ja, ik ben er nog. Hij viel oh, even weg. Excuus. Nou, is maar goed dat je ja. het niet gehoord hebt ook, misschien. Hé, hey, uh, de normale okay. Emiraten, wat eten die het liefst? Eten die het liefst vlees ook echt? Ja, er zit, er zit, heel, er zit een hele grote vleescomponent in hun dieet. Uh, veel rijst ook. Uh, de de Emiratenkeuken is niet. Het is niet heel erg ontwikkeld verder vanwege natuurlijk het, het, het, het, de Bedouinen, die, die in, in kleine getalen waren. Maar het is met name de Libanese keuken. Heel veel mensen heel veel humus, heel veel vlees wat je hier ziet. Mm -hmm. uh, maar dat is uiteraard ook geen varkensvlees. Hè, gezien uh, het feit dat het een moslimland is. Varkensvlees is moeilijk te verkrijgen. Ja. Kun, je wel, kun je wel zoeken, maar in de duurdere hotels... Maar dat gezegd hebben, hè, er wonen hier miljoenen en miljoenen mensen van het Indiaanse subcontinent. Dus Pakistan, India, et cetera. Ja. En daar zitten heel veel Hindustanen bij. En ja, die eten vegetarisch. Hmm. Dus er wordt daadwerkelijk wel heel erg rekening gehouden met de mensen die vegetarisch zijn. Dus je ziet ook echt pallo's, hè. Ik denk in, in verhouding veel meer vegetarische restaurants dan dat je in Nederland zou zien. Oh ja, de, wat, wat gebeurt er dan in die, in die restaurant? Ja, vegetarisch gegeten, maar wat voor soort gerechten moet ik aan denken? Het, het kan van alles zijn van uh, heel, veel, uh, heel veel gevarieerde groenten, gerechten. Ze hebben ja je, je komt er geen gevulde champignon tegen ofzo, wat, wat je in Nederland ziet. Ja. Uh, maar het is, het, is, het is een behoorlijk graffineerde keuken, heel veel kruiden, uh, verschillende soorten groenten, heel veel tofu wordt er ook gegeten. Oh. Ja, heel, veel, heel veel vleesvervangers. Ja. En um, nou, is er zelfs binnen het Indostaanse geloof is er nog. Ik bedoel, alleen vegetarisch is soms niet genoeg. Soms is het echt een heel strikt vegetarisch dieet. Mm -hmm. Zelfs de, binnen de vegetarische gerechten nog strikter. Ik weet er niet veel achtergrond van, maar er zijn zelfs ook restaurants... waar je ook, ook die eetstijl kan eten. Dus dat is dus daadwerkelijk uh, minder genoeg ook voor de vegetariër... ook voor de toerist. om hier... Uh, en lekker te kunnen eten. Kijk, ook dat hebben ze in Dubai. En vegetarisch eten is hier helaas in Nederland... vaak nog wel wat duurder dan uh, vlees eten. Hoe zit dat in, uh, in Dubai? Nou, als je, als je zelf wilt koken, dan is het echt nog veel duurder. Want groente en fruit, dat zijn ongeveer de duurste uh, elementen... dat alles wordt geïmporteerd uiteraard. Het meeste ook uit Nederland. Hè. Dus ik zit uh, een, een, een Nederlandse broccoli voor, voor, voor 6 euro te eten... terwijl die in Nederland misschien uh, 50 cent is of zo op de markt. Uh, maar um, ja, nee, dat is hartstikke duur. Het uh, vlees is, is relatief uh, een stuk goedkoper, moet ik zeggen. Dus als je zelf wil koken, dan is het absoluut wel duurder. Ik denk, als je naar restaurants gaat, is het om het eten. Ik zie niet echt heel veel een, een prijsverschil tussen vegetarisch of een, of een vleesgerecht. Is het bijna goedkoper om aan het eten te gaan dan om het thuis te maken? Ik denk het wel. Ja, helemaal ook als je, als je afhaalt. Er zijn ook vegetarische afhaal of, of, of, of uh, tentjes. Ja. En dat, dat zou ik zeggen, absoluut af, goedkoop. helemaal als het voor twee personen is, dan is het bijna onmogelijk om daar, uh, als je gewoon in de winkel boodschappen doet, om daar uh, voor minder uh, voor te koken. Ja, ja. Dus takeaway take vegetarisch is denk ik het goedkoopste wat je kan Goeie tip, goede tip. Heb je tenslotte nog een goede tip om sowieso vegetarisch te eten? Is er iets van een, een, een app? Ja, je, er, is een, er, is een, um, er is een website die ze hier hebben, een lokale website, waarin ze uh, alle vegetarische restaurants uh, een rating geven. Het is een hartstikke populaire app. Uh, zowel voor Hidroestanen, uh, voor, maar ook gewoon voor, voor buitenlanders, Ook voor beste toeristen bedoel ik. Mm -hmm. En um, die, zijn, uh, ja, die gaan er echt naartoe. Om te kijken van, okay, waar, waar zijn de beste vegetarische gerechten. En, uh, en wat wordt er voor geweten. Dus, er is, mm -hmm. is ook zelfs, worden er zelfs apps en websites voor gemaakt. En, dus is, wat is de naam van die, uh, van die website? Die is me even ontschoten oh. op de uh, Ja, Maar dat gaan we, dat gaan we okay. Zeker nog wel. Uh, we, gaan, we gaan hem recht zetten. Ik ga even naar Raymond uh, in Amerika. Raymond, een week zonder vlees. Een goed idee? Um, ja, nou, een hoop Amerikanen zouden wel met minder vlees kunnen. Maar, maar voor we doorgaan. Die Mediterraanse keuken. of die, die, wat is het? die keuken van, Alphen, of, uh, van Martin. is ook wel fantastisch hoor, hey? Ja, nee, daar, daar heb je ook wel eens gelijk in. Ja. Ja, ja, dus, ja. Maar nee, am, het Amerikaanse dieet is zeker wel gebouwd uh, rondom vlees. Dat dat is toch wel uh, ja, ja een dingetje. Ja, dat is ook wel het beeld wat ik heb. Ja, dat is toch zo'n voor, vooroordeel wat dan ja, in stand blijft. Uh, nou, ik moet als ik als ik heel eerlijk oh. ben en ik zie uh, op, op Instagram zie ik uh, Nederlandse fotootjes van uh, uh, hey, we gaan barbecuen, dan moet ik wel lachen hoor. Ja. Dan denk ik, yeah. de <laughs> ja, ja. Dat is kinderspel vergeleken met hier. Okay. Ik bedoel, jullie, jullie krijgen nu tegenwoordig ook wel de grotere barbecues, dus uh, oké, okay, prima. Ah. Maar dan nog zo'n heel dun stukje vlees erop en dan denk ik, eh, daar moet toch op zijn minst een uh, twee inch, uh, wat is het, zo'n vier centimeter dikke steek op leren, toch? Ja, is het echt van de groot, groot, grootst? Ja, ja, er zijn echt slagerijen ook, waar, je, waar, waar ze dus ook echt gewoon afmeten van hoe groot je, je steken kan zijn. En um, ja, dan kan je dat zelf beslissen. En, en dan leggen ze ook een beetje uit hoe je hem het beste kan koken om een bepaalde temperatuur te krijgen. Ja, weten de meeste Amerikanen ook iets van het vlees? Of is het gewoon een pakje en nee, ja. Nee, zeker wel. Ik, ik, in Nederland is het echt veel meer dat je echt denkt van nou ja, dat is een stukje rood uh, wat in een in plastic bakje ligt bij de supermarkt. Nee, hier worden echt kinderen door, door het hele land: je hebt um, K4 uh, en dat is een sortiment van ja. Um, het is geen organisatie, maar een soort project waarbij kinderen dus zelf een dier um, um, zeg maar, ja, opgroeien. Dus je krijgt een kleine kip of een oh. kleine geit of een kleine koe. En dan uh, doe je het hele jaar dat beest voeren en, en voor, goed voor hem zorgen en alles. So. Um, en uiteindelijk, ja, uiteindelijk wordt dat beest dan dus ook verkocht op de state fair. Dus weet je, op de, op de, op de jaarlijkse braderie. De en dan de je dan te slachten. Nee nee, nee, nee, nee. Dan, dan wordt hij verkocht aan mensen en, en dat, is dan, wordt het, dat geld gaat dan naar het kind. En dat is dan of voor een college fund of het, het is een beetje zeg maar van nou, ik heb dit uh, geïnvesteerd in die stier. En uh, dit is wat ik uh, teruggekregen heb. Dus toch een, toch een beetje winst, toch een beetje die American spirit uh, erin houden. Ja. Dus nee, kinderen weten echt wel waar vlees vandaan komt. Uh, ze, ze weten echt dondersgoed dat, dat die kip uh, geslacht gaat worden en dat het uiteindelijk op je bord landt. Ja, ja, nou dat is toch wel heel bijzonder. Goede actie inderdaad. Um... Ja. Amerikanen die eten altijd veel. Je zei al, met, met steak en met andere voedsel is dat ook zo dus. Echt de dikke vlees. Ja, nee, absoluut wel. Uh, Amerikaanse menu's zijn toch wel redelijk groot over het algemeen. Um, ik, uh, vroeger had ik ook altijd netjes mijn bord leeg. <laughs> dat doe ik ook niet meer als ik naar een restaurant ga. Nee, dat, ik neem het gewoon mee tegenwoordig. Maar um, ja, nee, grote hoeveelheden zijn toch wel, is toch wel iets, iets typisch Amerikaans. En, en dat gaat dan met vlees ook, ook net zo hard. Ja, ja, ik zag iets van een uh, dollar store waar je vlees kon halen. Uh, een, een vlog zeg oh. ik of, de, Hier komt hij. Well, I'm at <laughs> in front of the dollar store, and I saw their feature of the week is a $1 steak, $1 ribeye, so uh, yeah, I definitely got to check that out, so I'm gonna go ahead and buy one of these, and we're gonna compare it to a not $1 steak. Ja, dat gaat dus over een, een, een ribeye. Ik denk dat je daar in Nederland iets van 10 euro voor betaalt. Nou ja, misschien iets minder, maar rond die, rond die prijs. En daar heb je dus 1 euro ribeyes in Amerika. Ja. Hoe kan dat? Ja, bij de, in, in, Amerika, in Nederland heb je volgens mij ook van die euro stores, toch? Van die euro winkels. Ja, maar dan met afwasborstels en, uh, en sponsjes. Oh, die verkopen ze bij ons bij de dollar store ook, maar oh. ze verkopen ook dollar steak. Maar dat kan. En dan, wat, dan, ja, wat is dat dan? Ja, het is echt heel dun. Je kan er zo wat doorheen kijken. Uh, je moet er echt wel tien hebben waar je er een beetje een normale steek van kunnen maken als je op elkaar legt. Ja, dus en is natuurlijk dus die 10, meneer van dat filmpje. Ja, ja, precies. En, en die meneer die is ook ziek geworden, geloof ik, die meneer van dat oh. filmpje. Die, die heeft het gegeten. En uh, het is niet echt, als je het ziet, het ziet er niet echt appetijtelijk uit. Maar het geeft wel een beetje aan dat, ja, zelfs het vlees uh, op, in, in de goedkope winkels ligt, voor, voor de mensen die het niet hebben, dat ze dan toch. Een ribeye kunnen eten voor een dollar, zeg ja. maar. Ja, ja. Ik, ik, het, is heel, het is heel triest eigenlijk. Ja, dat is het inderdaad. Ja, hoe is het aanbod, nou ja, we weten dus nu hoe het met vlees zit, maar hoe is het aanbod vegetarische gerechten? Nou, het wordt al steeds beter. Um, vroeger was het toch wel dat er... Nou ja, een restaurant... Kijk, ze hebben allemaal wel een aantal salades. Dat is uh, sowieso. Maar er was er echt maar één gerecht dat, dat echt vegetarisch was. Weet je, een, een, een hoofdgerecht. En dat, die, voor de rest, ja, daar, daar bleef het een beetje bij. Um, tegenwoordig uh, zie je dat toch wel uitgebreid. Um, je, je hebt uh, plekken waar ze dan een hamburger verkopen... maar dan kan je dus ook een, een, um, zo'n grote champignon als een hamburger hebben. Dan heb je een vegetarische hamburger. Mm. Um, ja, uh, pastagerechten en zo... Het zijn natuurlijk heel makkelijk om daar iets vegetarisch mee te doen, dus ja. je ziet tegenwoordig echt wel veel meer vegetarische gerechten op de menukaarten. Hmm. Heeft dat ook iets te maken met uh, gezondheid? Uh, want ja, Amerikanen <tosses> zijn uh. niet gewend om hun uh, six-packs. Nee, nou ja, goed. ik woon natuurlijk ook in een staat waar de gezondheid wel heel erg voorop staat en waar, waar een hoop mensen al heel ja. gezond leven. U. Ja, precies. Um, het, ja, ik, het, ik denk dat het hier wel een gedeelte met gezondheid te maken heeft. Um, in de rest van het land denk ik het niet. Dan denk ik toch dat het... Uh, ja, ik weet niet... Uh Nee, Hij eten gewoon nog steeds heel veel vlees. Maar bij ons in staat als het... Een gedeelte is wel voor gezondheid. Maar ik denk ook wel dat het een gedeelte is... en zeker de, de, de jongeren, uh, toch de millennials, zeg maar... Die, die een hele grote groep vormen hier in de VS... Uh, dat die het ook echt wel eten uh, op, of niet eten... geen vlees eten op basis van toch het, het, uh, slechte, het feit dat het slecht voor het milieu is... en dat het niet goed voor het dieren dier is en, en, en dat soort dingen. Ja. En ik denk dat het meer oudere mensen toch hebben over van... nou ja, ik moet mijn aderen niet dicht laten slibben... en laat ik maar eens een steek minder eten. Nee, precies. Komt het dichterbij? Oké, okay, Raymond. Helemaal goed. Dankjewel voor uh, jouw bijdrage over de week zonder vlees. Of misschien wel de week met vlees in Amerika. Straks praten we verder. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. De cijfers zeggen dat de criminaliteit in Nederland nog steeds daalt. Maar zou dit ook kunnen komen omdat er steeds minder mensen aangifte doen? Dat is de vraag. Cabrarché Mark-Marie Huibris, die is ook wel eens opgelicht... Hé! Hey. Marie, kom er maar in. Ja. Drie kopjes met één balletje, heel snel op en neer... dan moet je zeggen, nou, ik denk dat het daaronder zit. Ja. En daar zit het nooit onder. <lacht> en dat was in Amsterdam een tijdje heel populair... Onder, ja. onder domme mensen, zeg maar. Dus ik dacht... Nee, maar dat was allemaal ook op tv van mensen... ga het nooit doen, ga het nooit doen, ga, het, nou, ga het nooit meedoen. Ja, nee, natuurlijk ga ik nooit meedoen, maar ik ga wel een keer kijken. Want dat is leuk, want daar sta ik er toch bij... Dat <lacht> denk ik, dat heb ik toch een keer gezien. Ja. Dus ik stond zo, zo te kijken. En, uh, en er stond dus een man, die stond het te spelen die hoorde er achteraf gezien bij. Maar dat wist ik toen. Dus die stond te spelen en die zegt, balletje zit links. Ik denk, nee, het balletje zit in het midden. Dus ik zat zo in het spel, ik zeg, nee, het zit in het midden. En toen zegt die man, die, dan, die zegt van, wil je geld inzetten? Ik zeg, ja, nou, 100 gulden toen nog. Nou, ik honderd gulden, weg. Oh, en toen uh, was ik vrij depressief geworden. Maar, okay, maar toen dacht ik, ik ga weg. Maar toen kwam er een andere man naar zijn en zei, je hebt 100 gulden verloren, dit moet je terugwinnen. Die man hoorde er achteraf gezien. Oh, ik dacht, oh wat vriendelijk, dat die man mij wil helpen. Dus die man zei tegen mij niet inzetten voor ik het zeg. Ik denk, oh goed zo. Ja, ja, dus die man dit, nu in dit, en 200 seconden. Ik dacht, 300 seconden. Kijk, seconden. Dus ja, ik ben wel eens opgelicht. Ja, Mark marie is wel eens opgelicht, maar zijn mijn correspondenten zelf ook wel eens opgelicht. Dat ga ik vragen. En dan begin ik bij uh, Martin in Dubai. Martin, we spreken elkaar vaker. Je hebt me wel eens verteld dat de wetten in uh, de Emiraten zijn enorm streng. Durven mensen elkaar nog wel op te lichten? Ja, ik vind het een hele goede vraag van je. Want dat ik, dat, yes. ik, ik zou ook verwachten dat, dat, dat, het, dat het niet zo'n geval zou zijn. Maar er is best veel oplichting. Ja, zelfs in een hele strenge politiestaat of een politieland... Uh, er wordt, zeker, uh, wordt zeker opgelicht. Uh, en, best, en best wel veel zelfs. En best wel veel zelfs. Wat er gebeurt er dan? Nou, er zijn kleine vormen van oplichting. Ik krijg bijvoorbeeld vaak, ik maak veel mensen met mij, sms'jes van mensen die zich voordoen. Als ze zijn van een, de, de, de lokale telecombedrijf, hè, dus de, de, de, de lokale mobiele provider. waarin ze zeggen van ja, we hebben één keer in de zoveel tijd hebben we een aantal loterijen en jouw nummer is eruit gekomen en je hebt een paar honderdduizend dirham gewonnen. En je wordt zelfs ook wel eens gebeld hè, dat ze zeggen, nou, van harte gefeliciteerd. Uh, we hebben een, een lottery gedaan en hier nummer is eruit gekomen. Nou, nou zijn het in die raten natuurlijk. Hè? Dus dit soort gekke prijzen en dingen. zou kunnen. Een beetje een Nederlandse, Ja, dat zou kunnen. Hè? Dus er zijn, een, er zijn een hoop mensen die daar eigenlijk op ingaan. En ja, kijk, de, Ik moet zeggen, voor iedereen de eerste keer dat je zo'n sms'je krijgt... Dan is het inderdaad de eerste gedachte van... hé, hey, nou, hm, ja, dit, zou, dit zou heel goed kunnen. Uh, maar goed, kijk, als je een beetje nadenkt en je, en je gaat uh, wat vragen, dan kom je erachter dat het een scam is. Maar daar worden toch wel een hoop mensen uh, helaas mee benadeeld hè, als, als ze gegevens moeten afgeven om vervolgens uh, om zo'n notarij te claimen. Ja. Dus dat is, een, uh, dat is een kleine. En ik ben zelf ook wel eens oh, ja? uh, geprobeerd te scammen aan, uh, nou dat heet de, de Traveling Salesman Scam. Die, die zie je in een aantal landen. Uh, maar hier ook. En het gaat als volgt. Um, en dit overkwam mij dus op dag twee in Dubai. En dan zit je ook nog een beetje met, ja, dat is lekker begin. compleet nieuw. Je kent, begin je kent het land niet. En ja, weet je, alles is hier mogelijk. Dus, dus waarom dat niet? Um, en ik liep van mijn hotel. Um, uh, ik liep naar de metro, geloof ik. En dan stopte er een hele dure auto, soms dus een Rolls of een Bentley. En dan stapte er stapte iemand uit. En uh, een Europese uitziende man en die zei, nou, weet je, het is als, joh, ik zie je daar lopen en. Uh, ja, ik, ik keek even. Ja, ik werk in de mode-industrie en uh, nou, jij hebt eigenlijk een, een perfect figuur voor maatpakken. Zo? Nou, ik dacht nou ja. Hè, bedoel, misschien ervoor, uh, als, je, als je het vergelijkt met, met, met iemand uit het Midden-Oosten, misschien zijn ze naar Europese paspoorten op zoek. Ik weet het niet. Je vond het en hij zei: Nou, weet je wat ik heb. Nou, ik, ik, ik liep het aan hem over, hè? Maar ja. ik, vond het, ik vond het grappig om te horen. En hij zei, nou weet je, wat het is? Ik kom net van een hele dure kledingbus af. En uh, ik heb nog heel veel maatpakken. En um, die maatpakken, die, uh, ja, die, die wil ik eigenlijk niet meer terugnemen. Dus je kunt ze, je kunt ze eigenlijk kopen uh, voor een hele, hele uh, lage prijs. En uh, je kunt in de auto stappen en dan kunnen we meteen die deal doen. Ja. ja, weet je, de eerste twee dagen komt er heel veel op je af. En je denkt ook, nou ja, misschien. Ja, misschien gaat het hier zo. Uh, maar er was toch dat hele kleine stemmetje. Ik heb nou, in veel landen te gereis en er was altijd het stemmetje de eerste week. Doe met alles heel rustig aan. En, uh, en, en zo ook hier. Dus ik ben er eigenlijk denk, niet op meegegaan. Maar hij was, hij was vrij ver in het, in het overredingsproces, moet je zeggen. Mm. Um, en ik heb, ik heb zelf nog een poosje gedacht. Dat, het, ...dat ik misschien wel een gouden kans heb laten lopen. Oh, okay. zodat, ik een keer op een web, zodat ik een keer op een website de, de, de traveling scam salesman tegenkwam. En toen dacht ik, ah, oké, okay, hartstikke goed ik het toch niet meer mee met gegaan. Maar okay. er was altijd nog zo'n knagend gevoel van uh, what if. Maar dan had je dus ah, moeten betalen en dan was hij weg geweest met je geld. Ja. Ik denk het, ja. Ik denk dat je dan... Uh, uh, en, en de pakken die je had gekregen, dat waren, dat waren waarschijnlijk gewoon polyester... Uh, ja, en precies. Bestuurs, ja, ja, ja. Waar, waar ja, die gewoon uh, geen, geen knip voor de neus waard waren. Dat ja. zat er dan volgens mij af. Ja, ja, en uh, verder moeten we nog even hebben over de taxichauffeurs. Koersen op de achtergrond, want dat zijn ook boefjes hè in Dubai. Ja, absoluut. Ja, ik kom net uit de taxi. Ik ben uh, onderweg naar uh, Oké. Okay. En taxis, als je een, uh, een staatstaxi neemt, van de, de, de RTA's, zoals het heet. Die zijn werkelijk waar goud eerlijk. Dus die brengen zelfs nog de, de dikste portemonnee. En de grootste iPad die je laat liggen, die brengen ze aan je terug. Dat ja? is echt, daar kun je, je kunt een fortuin in taxi laten liggen. Die zijn goud eerlijk. Maar alle taxis die niet van de RTA zijn, ja, dat, zijn dat zijn boeven. Uh, <laughs> ik, kan, ik kan er niks anders over zeggen. Ze claimen dat ze de weg niet weten. Um, je stapt in, ze hebben geen meter. En het zijn hele dure auto's. Het zijn vaak uh, hele dure automerken. Dus de meeste mensen die komen hier. En het, het zijn een beetje uh, van die mensen die dus ook... Wegtrekken uit de rij. Hè? Als je in een ja. rij staat voor een taxi. Oh nee, joh, die, die, van, mij is, uh, ja. die van mij is beschikbaar. En uh, kom, kom lekker bij mij. En dan ben je, dan ben je zo in je hotel. En ik zeg het altijd tegen mijn gasten: alsjeblieft, uh, neem een RTA-taxi. En, en niet zo'n grote. Uh, want ik heb een hoop vrienden gehad. Die, uh, zelfs ook mensen die hier wonen. Ja, die, die, die dan toch zo'n taxi nemen. Omdat het anders zo druk is. Uh, en uh, ja, behoorlijk getild worden. Maar die scherm is echt op zijn getoer. Want Uber. Is hier ontzettend groot en de lokale variant van Uber genaamd Karim. Mm -hmm. Dus is bijna niet meer uh, de, de neiging. Als je bijvoorbeeld geen RD-taxi wil nemen. Nou, dan neem je de Uber. Dus, en dat zijn overdag dag acht. Oké, veilige taxis. Ja, Oké, okay. nou Martin, dank. Uh, goede reis verder. Uh, dank dat we je nog even mochten bellen. Zo op het allerlaatste moment. En uh, tot snel. Dank je Oké, okay, dank je wel. Uh, Raymond, in Amerika ben je zelf wel eens opgelicht? Uh, niet echt opgelicht, maar ik heb wel een aantal keer mijn creditcard moeten, uh, moeten, moeten, moeten blokkeren. Omdat uh, we op een gegeven moment telefoontjes kregen dat mensen in San Diego, zo'n zes, zevenhonderd kilometer hier vandaan, uh, in pakketten van 200 dollar stonden te pinnen. Oh ja? En dan wordt er toch even gebeld, ja, dan wordt er toch even gebeld van, hé, hey, ben jij dat? <laughs> um, dus uh, de beveiliging op mijn creditcard is gelukkig erg goed. Um, maar nee, ja, op, op die manier hebben mensen maar wel eens geld proberen afhandig te maken, maar uh, anders nog niet. Maar niet geld zelf verloren, denk ik, hè? want dat lost de creditcarddienst nee. uh, dan op. Ja, in principe wel. Dat, ja. dat wordt meteen geblokkeerd. En dat, ja, ik weet niet precies wie dat uh, eet, maar uh, ik niet in ieder geval. Nee, precies. Nee, nee, nee. Dus wat is op dit moment de populairste manier van, uh, van oplichting in Amerika? Nou, ik denk nog steeds wel te, toch de creditcard-oplichting. Uh, nee. um, uh, ja, mensen voeren toch uh, creditcards in op... Uh, op Creditcard is gewoon echt een heel wijdgebruikt... Uh, wat is het betaalmiddel hier in VS. Nee. Het is een beetje vergelijkbaar met, met pinnen in, in Nederland. Uh, dus... Um, ja, mensen gebruiken creditcards veel meer dan dat ze gewoon een ATM gebruiken of cash. Uh, dus ja, die scams zijn wel het, het grootste. Je uh, websites waar je het invoert, dat je, dat je creditcard opeens gebruikt gaat worden door iemand. Of uh, uh, skimmen is ook op een gegeven moment in de opkomst oh, geweest ja. hier zo. Dat uh, kennen wij ook? Ja, dat is, ja, maar jullie kennen dat echt al een jaar of tien of zo. Terwijl hier dat echt pas de laatste, nou, drie, vier jaar echt een beetje. Aha. Nee, niet eens vier. Dus wij waren eerder. Jaar of zo. Ja, nee, zeker. Jullie hebben een primeurtje daar zo. Maar uh, nee, er wordt toch wel gezegd van, of, dat je daarmee moet opletten... Dat, dat, je niet, uh, ja, dat je checkt van zit er net iets op uh, op, op de ETM. Ja, ja, dat is pijnlijk hoor. Want ik geloof dat zelfs Frits Sissing een keer geskimpt is. Dus moet je nagaan. Dan uh, kan het iedereen overkomen. <lacht> Hier in Nederland moeten we rond deze tijd onze belastingaangifte gaan invullen. Maar in Amerika kun je op die manier opgelicht worden. Hoe zit dat? Ja, op een, een of andere manier weten uh, criminelen uh, toch uh, social security numbers... en dat zijn uh, burgerservice nummers, uh, te, te ontfetselen. En uh, ja, ik weet niet precies hoe ze het doen... maar dan op een gegeven moment toch jaaropgaven van mensen te kunnen krijgen. En wat ze dan doen, is dan doen ze belastingaangifte voor jou. Oh, dat is uh, we wel aardig. Wat om hier. Ja, um, de, en, en uh, me, een hoop Amerikanen krijgen geld terug uh, te, met hun belasting, omdat nee. um, gewoon een ja, hoop koophuizen, een hoop afschriften, dat soort, afschrijvingen, dat soort dingen. En, en ja, die criminelen die gaan dus weg met jou, ja, teruggaaf zeg maar, en dan krijgen ze dus niks en proberen dat maar eens weer recht te trekken. Ja, dat, nou, hoe doe je dat? Ja, lukt dat? Is dat, er, dat lijkt me heel lastig. Ja, want het geld is in principe al uitbetaald en ja. zeg maar je, je belastingaangifte is gedaan. Um, nou denk ik dat als je kan aantonen dat jij niet bent geweest dat het nog wel recht te trekken valt. Maar want je moet natuurlijk ook afvragen van hoe um, correct is die aangifte? Het kan best zijn dat zij de boel getild hebben en dat de belasting ook zegt van hé, hey, je hebt je belastingaangifte niet goed ingevuld en je kan nog eens een boete er bovenop ook. Ja. Nou, dan zit je de dubbel in. Nee, de je ja, Wauw. Ja, ja, ja, ja. En uh, we moeten in ieder geval ook nog even bespreken de identiteitsfraude. Ja, dat is toch wel de granddaddy of, uh, of, <laughs> of alle oplichtingen. Nou. Uh, de, de ja, de, de identiteitsfraude. En um, wat er dan uh, gebeurt is dat ze dus um, ook weer met je burgerservice nummer... Uh, eigenlijk je, je hele uh, identiteit jatten. Um, dan kunnen ze dus uh, heel simpel creditcards aanvragen op jouw naam. Uh, maar ze kunnen een auto kopen ook bijvoorbeeld in jouw naam en een lening daarop afsluiten. Of nog leuker, een huis kopen in jouw naam en daar een hypotheek op afsluiten. <laughs> en ja, dat, dat kan dus echt in de tonnen lopen. Uh, ik heb het zelf gelukkig nog nooit meegemaakt. Ik ken één meisje die dat dus wel heeft gedaan. Het heeft iets van drie of vier jaar gekost voordat ze dat weer helemaal recht heeft getrokken. Wow. En ja, ik, ik, tegenwoordig, vroeger was het minder makkelijk om dat zelf te checken. Tegenwoordig kan je dat allemaal online en er zijn allemaal websites waar je goed je credit in de gaten kan houden. En of er ja. nieuwe creditcards geopend worden in jouw naam, dat soort dingen. Of er geen maar ja, ja vroeger er dan wilde je. Ja, precies. Um, vroeger dan wilde je een auto kopen en dan zat je bij de autodealer en zeiden ze van, oh, nou, u krijgt uh, 25% rente, want uw credit is niet zo goed. En dan vond je het dus pas uit, als je zelf een lening ging aanvragen, ja. dat, dat je, kwam je opeens achter dat je credit rating heel slecht was en dat er dus mensen met jouw identiteit vandoor waren gegaan. Ja, maar wa waarom zou je ja. iemand, een, een huis kopen op naam van iemand anders? Wat heb je daar dan aan? Ja, nee, ik denk dat ze het dan weer uh, doorverkopen en dan het geld... Uh, in een zak steken, neem ik aan. Oh, ja. <laughs> het is in ieder geval een hypotheek die niet op jouw naam is. En dan ben je dus ja, eigenaar van een huis. Ik, ik, ik doe er zelf ook niet aan, dus ik vind het heel moeilijk om te beschrijven. Maar er zijn dus echt mensen die, waar er dus echt hypotheken in hun naam zijn afgesloten en... Ja, dan, dan staat jouw naam erop. Um, en dan komt, wordt het dus geregistreerd als een schuld die jij hebt. En dat is dus niet goed voor uh, het aanvragen van een nieuwe creditcard of een nee. auto of wat dan ook. Nee, dat is niet heel handig. Hoe, hoe kan zoiets gebeuren? Zijn Amerikanen te, te gelovig, ja. te onwetend? Hoe werkt zoiets? Ehm... Um... Nou, ik denk dat sowieso dat het wel een combinatie van die dingen is. Nou, nou Amerikanen hebben ook altijd wel de neiging... Um, als je het gewoon over algemene oplichting hebt... Amerikanen vinden het altijd erg leuk om snel geld te verdienen. Dat is uh, toch, weet je, je wil snel get rich quick scheme. En... Um, mm -hmm. Daar, het kan dus gewoon zijn dat Amerikanen vatbaarder zijn om opgelicht te worden. omdat ze dus gewoon sneller. ja, weet je, de, de, de gouden regen aan de horizon willen zien. Je, je kent de uitspraken wel. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik denk, denk dat dat misschien het mee te maken heeft dat ze er sneller in trappen. Maar ja, ja. ja verder, het is moeilijk te zeggen. Nee, zeker. Raymond, dankjewel. Fijn dat ik je weer even mocht bellen. En um, nou ja. Ja, we spreken elkaar snel. Laten we dat afspreken. Ja, zeker. Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel. Hoi, hoi. Um, ja. Het is alweer het einde van onze reis over de wereld. Luxaneel. we hebben nog ongeveer 20 seconden. Vertel eens, wat ga jij zo doen? Wat ga jij zo doen? We gaan het zo meteen hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Die, beginnen, die zijn over 10 dagen. En uh, nou, dat is even goed veel Mag naar gaan besteden alvast. Ja, even lekker druk maken of wat? 0800-1121, bellen maar. Ja, ja, neem je Ritalin in, een beetje rustig. En dan mag uh, mocht de luisteraar. Mag er... Oh, sorry, hè? Een, uh, sorry. Nou, ja, het goed. nieuws zomaar dan ja, van 3 uh, uur. De wereld van bnx Ah!